Dit is door al meegens met het NOS-journaal. Dick Advocaat wordt de nieuwe bondscoach van het Nederlands Elftal. Hij heeft met de KNVB een mondeling akkoord bereikt. Laat zijn zaakwaarnemer weten. Technisch directeur Hans van Breukelen van de KNVB wil het niet bevestigen. We brengen het pas naar buiten als alles rond is, zei hij. Advocaat wordt na verwachting deze week gepresenteerd. Het wordt zijn derde periode als bondscoach van Oranje. Na de overwinning van Emmanuel Macron bij de Franse presidentsverkiezingen is het in Parijs tot ongeregeldheden gekomen. Meer dan 300 antiglobalisten belaagden de politie. Die gebruikten traangas om de railschoppers terug te dringen. Er zijn 141 mensen gearresteerd. Minder dan 10 zitten er nog vast. De railschoppers vinden dat oud-bankier en oud-minister van Economische Zaken Macron te veel op de hand is van het bedrijfsleven. Ze gingen niet alleen tekeer tegen de politie, ook werden auto's en gebouwen vernield. De gouverneur van de Amerikaanse staat Texas gaat hard optreden tegen steden die het immigratiebeleid van president Trump niet uitvoeren. De gouverneur heeft een Texaanse wet getekend die in september ingaat. Lokale overheden kunnen voor elke dag dat ze zich niet aan de wet houden een boete krijgen van 25.000 dollar. Politieagenten die niet optreden tegen criminele illegalen kunnen een boete, ontslag of een celstraf krijgen. Mensenrechtenorganisaties stappen naar de rechter om de wet van tafel te krijgen.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 Het weer, de dag begint grijs met plaatselijk wat regen. de loop van de dag gaat de zon schijnen, wordt het 11 tot 14 graden. In het zuidoosten kan het tegen de avond grijs blijven. Morgen vrij zonnig en droog, bij zo'n 13 graden. Dit was het NOS Show. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnonswaan bij de ANWB.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 Henny, Hennie Rukert het wist gewoon, hè? Want ik moet naar Lissebroek toe, dat mag ik niet missen. De wedstrijd wedstrijdvraag KGA tegen SV Sanford. Spannend, tot aan het eind. Maar SV Sanford staat op dit moment voor. Albert-Jan, twee tegen 3. Dat zijn goede berichten van Henny. Ja, we zijn er bijna, want we gaan uiteraard over een tweetal plaat... dan gaan we weer schakelen voor het einde van de tweede helft.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 I'm mm -hmm. gewoon uh, lekkere muziek. Dit is van uh, Dua Lipa en Be The One. Ja, volgens mij gaat het nog steeds goed uh, in Lissebroek. Uh, zolang we geen telefoon krijgen van Henny uh, Rukert, uh, Albert John, Gaan we er maar even vooruit <lacht> dat we nog steeds voorstaan met 2 tegen 3. Zodadelijk gaan we weer naar uh, Lissebroek schakelen... naar Hennie Ruekert voor het slot van de wedstrijd van vandaag. Kijk ja tegen SP Sanford. Can't explain, but you got a you got a way that you're making me feel I can do, I can do it.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 Ja, met een voorzet. Uh, goed weggewerkt door de verdediging weer van Zandvoort. Oeh, wat een spanning. En dan gaat Sp uh, Zandvoort weer met die negen man naar voren. Maar ja, met negen mannen tegen elf. Dat is het nu wat Dan uh, red je het bijna niet meer. Maar Er wordt van alles geprobeerd. Ze doen hun best. Ze proberen het in ieder geval. En dat ze alleen al is voldoende. Jan Zonneveld die loopt weer. Die uh, kan nu meedoen. Hoewel, hij uh, loopt een beetje mank. Dus is KG in de aanval. Maakt een handsbal in het strafselgebied van Zandvoort. Uh, Zonneveld naar de bal toe. Die kan er niet bij.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 Bijna maar het lucht een net iets. Mm.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 Ik doe aan.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 Want Lopke verblijft momenteel in het Dierenthuis Kermeland... aan de Keesomstraat 5 te Zandvoort. En het is telefonisch bereikbaar op 571-3888. 571-3888.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 You can tell right away that When the people start to move They can feel it Het was uh, toch nog een uh, redelijk goed bericht vanuit uh, Lissebroek, uh, Albert Young. Ja, het is ongelooflijk, Ongelooflijk, hè. He? He? Het zal, zal toch maar gebeuren, hè. Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Je in ieder geval uh, Steve Wanner en uh, Sir Duke. En uh, zo voor het uh, gedicht van de dag, waar gaat het dan vandaag? Over jij. Jij, jij. Alles, alles zeggen natuurlijk. Over jij. Oh, oké. Okay. Over jij. Dat hoor je ze duidelijk. Nee, nee, ja, ik snap hem. Jij, jij, jij, jij, A, jij, A, jij. A. jij.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 Ik ben de wikkel van Huppie Jij wil er ook zijn. Oké, okay, <laughs> gooit schrijf schuif even open. <laughs> hij heeft het weer gered. Respect. Hij heeft het weer gered. Ja, ja, Frits, er wel. Hij is er weer. Goedemiddag, Fred. Goedemiddag. Ja, zo dadelijk Entertainment voor You na vijf uur. Wat ga je vanmiddag allemaal doen? Uh, we hebben Michael Nobbe hier uh, te gast. En uh, ja. Ja, uh, Wendy Woep gaan we nog bellen. Maar uh, Michael uh, Nobbe, z'n is uh, single. Genaamd ja. Mama. Mama.